5 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Ministerie van Buitenlandse Zaken versoepelt reisadvies Egypte. Bouwbedrijf Stedelijk Museum failliet verklaard. En contador vrijgesproken van doping, melden Spaanse media. <tie> Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte iets versoepeld. Alle niet-essentiële reizen naar Egypte worden nog wel afgeraden... met uitzondering van de badplaatsen aan de Rode Zee, de Golf van Akaba en de Golf van Suez. Nederlandse toeristen die daar naartoe gaan, wordt wel geadviseerd om waakzaam te zijn... en demonstraties en samenscholingen te mijden. Op het Tagirplein in Cairo is vanmiddag opnieuw gedemonstreerd... duizenden mensen betoogden voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden...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 ANWB-verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk op maandag. Er staat in totaal zo'n 88 kilometer file. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. A9 amsterveen alkmaar Er staat tussen Knopend Bad Hoeverdorp en Knopend Rotterpolderplein. 9 kilometer file na een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Is dicht tussen afrit Schravenpolder en afrit Ierseke door een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Rotterdam en Roosendaal kan via Zierikzee omrijden. En dan een, een mededeling van het spoor, want door een zijnstoring heeft het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Driebergenzijst meer dan een uur vertraging. Er is maar één Vliegwinkel.nl. Vliegwinkel.nl. Vliegwinkel Bloedvraag en gerechtigheid staan centraal in een Orestija.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 Van de allereerste HR-ketel ter wereld tot de 3 miljoenste Nevit HR-ketel nu. Met Nevit weet je zeker dat je goud in hebt. Bij aankoop van een Nevit HR-ketel nu kans op een gratis Nevit zonneboiler. Dus warm water op zonne-energie. Kijk snel op nevitgoud.nl. Nevit houdt Nederland warm. Bij Eifel hebben we mooie cases voor finance consultants in de zorg. Kijk op Eifel.nl. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen.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 Carasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. President Obama begint aan een moeilijk onderdeel van zijn baan. Hij wil een duizelingwekkend bedrag bezuinigen. En krijgt hij het congres mee? Dat is de vraag. Eerst het proces Wilders, een bijzonder proces. Dat zeggen de nieuwe rechters van de zaak tegen Wilders. Daarom zal het hele proces van vooraf aan moeten worden overgedaan. Er zullen drie nieuwe getuigen op zitting moeten verschijnen... om te verklaren over het inmiddels beruchte etentje. Het etentje of het diner waar een rechter een deskundige zou hebben beïnvloed. De rechtbank vindt dat in deze niet-alledaagse zaak... de verdediging de ruimte moet worden gegeven... Maar eerder voorgedragen verweren, te herhalen voor de nieuwe rechters. En dat betekent dat het hele proces opnieuw begint. En verder wees de rechtbank het horen van een hele rij getuigen af. Net als vorig jaar vroeg de verdediging om rechtsdeskundigen en islamdeskundigen. De rechtbank vindt dat niet voldoende gemotiveerd is... waarom deze groep personen alsnog als getuigendeskundigen... zou moeten worden gehoord. Niet is gezegd welke concrete vragen... Aan deze deskundigen zouden moeten worden voorgelegd. De rechter zegt hier in feite dat de verdediging tekort is geschoten. Maar Bram Moskovits ziet dat anders. Ik denk als een rechter gaat zitten, dan, want dat weet ik, dan ga je zitten van doen we het wel of doen we het niet. En dan gaat, wordt er naar het, uh, het eindresultaat toegeredeneerd en dat is hier een beetje gebeurd. Geert Wilders zelf reageerde teleurgesteld op dit besluit. Wat jammer is en teleurstellend is dat uh, nou ja, de voor mij belangrijke islamdeskundigen niet mogen worden gehoord.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 Dat dan integraal door de heer Moskowitz te laten voorlezen. Maar de vraag is of er wel nieuw videomateriaal in dit proces kan worden toegevoegd. Persrechter Polly van Dijk. Ik weet dat hij opnieuw verklaringen of rapporten in mag brengen. maar ik weet niet of hij beeldmateriaal mag inbrengen. Dat is onduidelijk. Heeft u dat ooit eerder meegemaakt? Dat er beeldmateriaal wordt ingebracht door de verdediger? Nee, daar heb ik geen ervaringen mee. Het nee, dus nee. zou bijzonder zijn als dat wordt toegestaan. Ja, dat zou bijzonder zijn. En een bijzonder proces is het. Alleen al vanwege het etentje. Het gevraagde etentje, kan je wel zeggen. waarop de vorige rechtbank sneuvelde.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 Die getuige zelf, de Arabist Hans Jansen... en de man bij wie dat etentje is gehouden, Bertus Hendricks. En Wilders die heeft er wel zin in, in dat verhoor. En hij heeft al heel wat vragen voor de raadsheer, die Tom Schalke. In ieder geval wat hij daar te zoeken had op dat etentje... op het moment dat uh, de heer Jansen als uh, mijn getuige deskundige... twee dagen later gehoord wordt en hoe hij dat in zijn hoofd heeft gehaald... En eh, nou ja, dat soort vragen, dus ik verheug me daar zeer op. En zo kan dat etentje zomaar leiden tot een sleutelmoment in de zaak Wilders. De rechter, die nu al zegt dat het gevolgen zou kunnen hebben en de verdediging die het aangrijpt om het proces op voorhand weer te laten sneuvelen. Dat zou de niet-ontvankelijkheid tot gevolg kunnen hebben. En als het er niet in zit, dan zit het er niet in, maar dan weten we dat tenminste. Dat is Bram Moskovic, de advocaat van Wilders in een verslag van Jeroen de Jager. 14 maart, dan wordt het proces hervat. Ik praat verder met Boudewijn van Eijk, hij is de advocaat van Tom Schalken... de raadsheer dus die bij het bewuste etentje was. Goedemiddag, meneer van Eijk. Goedemiddag. Kijkt u ervan op dat uw cliënt als getuige wordt opgeroepen alsnog? Nou ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Uh, kijk, uh, ik, ik ken natuurlijk het onderzoek van de Rijksrecherche en uh, alles wat eruit is gekomen. En op basis daarvan had ik niet verwacht dat de rechtbank alsnog dit verzoek zou toewijzen. Anderzijds uh, heeft dit proces natuurlijk zoveel media aandacht gekregen... dat ook de rechtbank misschien wel zou hebben overwogen... dat het toch goed is om hier in alle openbaarheid nogmaals over te praten... zodat voor heel Nederland uh, duidelijk wordt dat hier sprake is van een groot misverstand. Want dat staat in het rapport van de Rijksrecherche? Ja, daar staat het natuurlijk wat gedetailleerder in... maar dat is wat mij terwijl de conclusie die je daaruit kan trekken. Uh, dat editje is veel onschuldiger geweest dan nu aan de buitenkant uh, lijkt. En gebeurt het vaker dat zo'n rapport van de Rijksrecherche... Uh, niet voldoende is voor de rechter om, om tot een oordeel te komen? Nou, dat zie je wel in meer zaken. Uh, maar dit is natuurlijk wel een hele bijzondere zaak... waarbij de Rijksrecherche nog heel uitvoerig en uh, grondig te werk is gegaan. Eigenlijk alle deelnemers die aan dat uh, etentje hebben... ...deelgenomen heeft uh, gehoord. Ja, en daar komt dus zo'n heel duidelijk uh, verhaal uit naar voren. Uh, maar goed, ja, de rechters hebben natuurlijk het recht om zelf daar ook nog wat vragen over te stellen. Uh, dus ja, vanuit die optiek kan ik het wel een beetje begrijpen. En de rechter heeft gezegd dat niet uit te sluiten valt dat dat etentje een rol kan gaan spelen in het proces. Wat zou dat concreet voor rol kunnen zijn volgens u? Ja, daar is moeilijk antwoord op te geven. Kijk, dit is een formulering van de rechtbank die ik op zich wel uh, herken, ook bij andere zaken... En dat is ook een formulering die de rechtbank nodig heeft om zo'n verzoek te kunnen onderbouwen. Maar of het nou daadwerkelijk zo is uh, dat dit juridische consequenties gaat hebben, dat is denk ik zeer de vraag. Want de uiterste consequentie zou zijn dat de hele zaak uiteindelijk niet behandeld wordt. Ja, dat wordt dan in de volksmond niet ontvankelijkheid uh, genoemd. Maar er zijn al heel veel uh, commentaren geweest uh, over dit proces die ook aangeven dat het maar zeer de vraag is dat het die kant op kan gaan. En daar heb ik zelf ook heel veel twijfels over. Ja, dat moeten we afwachten. Kan het ook nog consequenties hebben voor uw cliënt? Nee, niet. Uh, want uh, de Rijksrecherche heeft al heel duidelijk uh, uh, ja, geoordeeld dat er uh, geen enkel artikel is overtreden. Uh, en het Openbaar Ministerie uh, heeft dat ook uh, in een hele lange brief uh, heel goed gemotiveerd ook nog eens aangegeven. Dus daar verwacht ik geen enkel gevolg van. Heeft de heer Schauker er wel last van bij zijn werk dat dit speelt? Nou ja, als je elke, of laten we zeggen niet elke dag... maar als je om de week zo in de publiciteit komt... dan, dan heb je daar natuurlijk in zekere zin last van. Dat, dat houdt natuurlijk wel ergens op wat je over iemand kan blijven roepen. Want hoe vertaalt zich dat, dat hij daar last van heeft? Nou ja, dat, uh, dat, dat natuurlijk toch een hoop mensen hem uh, daar vragen over stellen... Om daar, of, of hem daar nog eens over bellen. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, op een gegeven moment een beetje het gesprek van de dag. Dus dat, het is vervelend, dat, dat, maar, maar staat het ook zijn werk in de weg? Nee, nee, nee dat niet. Uh, en wat dat betreft uh, zit hij er ook heel rustig in... Uh, is denk ik, ook goed dat die zitting snel plaatsvindt. Want dan kan hij gewoon tekst en uitleg geven. Ja, gaat hij nog wel eens bij iemand eten? Ja, uiteraard. En als dit afgelopen is... zal ik waarschijnlijk ook wel een hapje met hem gaan eten. Boudewijn van Eyck, ik dank u wel. Advocaat van Tom Schalken. Graag gedaan. Zometeen gaan we praten over Picasso in Parijs. Maar dan in Amsterdam. De verkeersinformatie. u ja. van Erwin de Hart. Ja, de meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Ik noem enkele files op. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knopentehoek... Hoek. Door een ongeval 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knopend Rotterpotterplein 5 kilometer. A58. Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Schravenpolder en Afrit-Ierseke... is de weg daar dicht door een kapotte vrachtwagen. De file is 4 kilometer. Verkeer kan bij knooppunt De Poel beter omrijden via Zierikzee. En dan door een seinstoring heeft het treinverkeer... tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. President Obama wil de komende 10 jaar zo'n biljoen dollar bezuinigen. Duizend miljard. Tegelijkertijd wil de president wel geld vrijmaken... voor projecten die hij als cruciaal beschouwt voor Amerika. Correspondent Ron Linker in Washington. Ron, eerst wat goede nieuws voor de Amerikanen. Investeringen. Welke projecten zijn dat, die cruciale projecten? Ja, dat is alles wat volgens Obama Amerika... weer in een betere uitgangspositie moet brengen. Want, zei de president zo net... we moeten niet alleen gaan snoeien en saneren, maar ook investeren. Well, Het om we can't sacrifice our future in the process. Even as we cut out things that we can afford to do without, we have a responsibility to invest in those areas that will have the biggest impact in our future investeren dus in die posten die de grootste impact hebben op de toekomst. En toen noemde Obama een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld infrastructuur. Dan moet je niet alleen denken aan bruggen en wegen, maar ook aan de digitale infrastructuur. Hij wil bijvoorbeeld dat 98% van Amerikanen toegang heeft tot breedband internet. Groene energie is een andere post, maar misschien wel de belangrijkste is onderwijs. Want Amerika loopt op bepaalde vlakken achter. Bijvoorbeeld wiskunde, middelbare, schoolniveau lopen ze echt flink achter op bijvoorbeeld Nederland. En daar moet verandering komen, vindt de president, vandaar toch die investeringen. Ja, dan is natuurlijk wel de vraag waar hij het vandaan gaat halen. Ja, want dat is een beetje waar ook de verwijten van komen nu al. He, aan de ene kant wel investeren met zo'n grote uh, schuldtekorten uh, die de Amerikanen hebben. En dus wordt er flink bezuinigd, ook door president Obama. Subsidies voor overheidsprogramma's worden de komende vijf jaar bevroren. Dat heeft heel grote gevolgen voor nogal wat Amerikanen. Bijvoorbeeld uh, een steunprogramma voor arme gezinnen. Dat ze geld krijgen voor hun energierekening. Dat komt hard in de koude noordelijke staten aan als dat wordt afgeschaft. Maar ook heel persoonlijk voor Obama zelf. Hij gaat... Het snoeien in de programma's waar hij ooit zelf bij betrokken is geweest. En zoals je herinnert was Obama ooit opbouwwerker in een arme wijk in Chicago. Mm. Nou, precies in dat soort projecten gaat de schaar erin. Pijnlijk voor de president, maar het geeft toch een beetje aan... wat de toon is in Washington... Denk ook bijvoorbeeld aan bezuinigingen op Defensie. Het Pentagon moet 78 miljard dollar gaan besparen. Verschillende posten daar zijn al bekend. Bijvoorbeeld, en dat is ook voor Nederland interessant... de motor van de JSF, dat vliegtuig... daar wordt een alternatief voor bedacht. En dan tot slot... Dan hoopt Obama dat hij meer belastinginkomsten zal binnenkrijgen... door aftrekposten voor de allerrijkste Amerikanen te gaan afschaffen. Dus een hele waslijst aan bezuinigingen en besparingen. Ja, die die nog wel door het congres moet krijgen natuurlijk. Ja. Hoe, hoe is het daar gevallen? Komt die kritiek vanuit het congres die je net noemde? Ja, die kritiek die was er al nog voordat het programma überhaupt uh, was uitgekomen. Uh, je moet dit begrotingsvoorstel wat dat betreft ook gewoon zien als een schot voor de boeg de aftrap. Want de echte strijd die begint vanaf vandaag op Capitol Hill uh, in het Amerikaanse congres. Dat, dat weet je, daar hebben de Republikeinen sinds november veel meer inspraak. En die Republikeinen die voelen de hete adem van de Tea Party in hun nek. Want ja, die vinden dus deze begroting bij lange na onvoldoende. Er wordt niet genoeg bezuinigd, zeggen ze. En investeren in de toekomst, ja, daar heeft Amerika nu geen geld voor. Dus ze zijn ook met een eigen begrotingsvoorstel gekomen... dat veel verder gaat, veel, veel harder saneert... Maar ja, de waarheid is, en dat weet je, Lucella... dat geen van beide kampen, de president niet, de republikeinen ook niet... hun plannen echt kunnen opleggen, kunnen doordrukken. En dus zul je zien de komende maanden... dat ze met de knijper op de neus gaan samenwerken. Maar het thema, hè, hoe kruipt Amerika uit dat schuldendal... Dat wordt, zoals het er nu naar uitziet, het belangrijkste thema bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. Wat dat betreft is dit ook een beetje het startschot voor de campagne. Ja, en, en die plannen uh, gaan over de komende tien jaar. Is dat altijd zo in Amerika dat je een begroting voor tien jaar in, indient? Wat dan kennelijk eens in de tien jaar ongeveer moet gebeuren? <laughs> nou, de tien jaar is een richtpunt. Hè? De Amerikaanse tekorten zijn te groot om in één jaar op te lossen. En dus heeft Obama gezegd om het binnen gezonde proporties terug te dringen... zullen we de komende tien jaar Zo'n 1 biljoen dollar moeten bezuinigen. Woninker was dat vanuit Washington. Picasso in Parijs, zo heet de tentoonstelling in het Van Gogh Museum... die vanaf vrijdag te zien is daar. De Spaanse schilder woonde in Parijs tussen 1900 en 1907. Dat was een tijd dat hij voor het eerst de kunst zag van Vincent van Gogh... bijvoorbeeld Paul Coguin en Henri de Toulouse-Lautrec. Hij groeide uit in die tijd tot een van de grondleggers van het cubisme. Cultuurredacteur Ron Holman ging alvast kijken naar de Picasso's... in het Van Gogh Museum. Wat we horen is de muziek die speciaal gecomponeerd is voor de dansgroep Amsterdam. En de choreografie is van Christine de Châtel En die gaan op vrijdagen, als de tentoonstelling is begonnen, een uitvoering doen. Edwin Becker, hoofdconservator. Waarom die samenwerking eigenlijk? Nou, we vinden het heel belangrijk dat als er een link te maken is met andere kunstdisciplines, zoals in dit geval de dans, en het thema is heel erg uh, gelieerd aan datgene wat ook in het werk van uh, dit geval Picasso te zien is, we vinden het heel mooi om zeg maar, die dwarsverbanden tussen de verschillende kunstvormen ook te laten zien. En in dit geval sloot het heel mooi aan, want... Picasso heeft rond 1905 heel vaak het thema van zogenaamde saltimbanques, De circusartiesten, de acrobaten, heeft hij als onderwerp gekozen voor zijn schilderijen en tekeningen. En... Uh, het gaat dan eigenlijk om een soort melancholische figuren... die in een soort desolaat landschap zijn... en daar hun kunstjes, hun acrobatiek vertonen. Vaak voor heel weinig geld en gekleed in eenvoudige maillots en, en, en pakjes. Maar hij was nog uh, heel jong, 19 jaar. En eigenlijk nog maar beginnend nog niet zo bekend, neem ik aan. Nee, hij kwam echt als een uh, Spaanse kunstenaar vanuit Barcelona En er waren wel een aantal kunstenaars die vanuit Spanje naar naartoe waren gereisd... en uh, daar ook al wel redelijk succes hadden een soort markt ook voor vooral Spaanse onderwerpen, dus dierengevechten, dames in de fraaie, Spaanse kostuums. Uh, maar Picasso gaat toch meteen een heel andere uh, kant op, zoekt een heel andere weg. En dat is wel mooi om te zien dat uh... Ja, Picasso natuurlijk, omdat hij ook zo jong is, ook heel erg gretig is om van allerlei invloeden op te nemen. Voor spons. Ja, hij absorbeert het als het ware allemaal. En, en wat dan ook in de katalog staat, hij spuwt het daarna als een soort vuurspuur weer uit. En beïnvloedt daarna weer een hele generatie ook na hem. Wat is nou het belang eigenlijk van die uh, vroege jaren, van 1901 tot 1907 in Parijs? Nou, je kunt zeggen dat dit eigenlijk uh, vormend is geweest voor, voor uh, de Picasso... zoals we die later dan ook uh, kennen. En Tegelijkertijd uh, zie je ook dat hij telkens weer nieuwe invloeden uh, oppikt. Uh, eerst is Van Gogh bijvoorbeeld heel belangrijk uh, en, en Cézanne. Daarna wordt het misschien meer iets meer Gauguin, ook omdat hij dan zelf gaat uh, beeldhouden. En dan wordt die invloed van Gauguin weer heel erg... Uh, prominent aanwezig. Dus je ziet, door die verschillende fases in die eerste jaren in Parijs, ontwikkelde hij zich eigenlijk als dé grote kunstenaar die zo ja zelfstandig is en zo, eigen is en zo, weet wat hij wil nou ja, dat hij uiteindelijk natuurlijk tot een van de grootste kunstenaars alle tijden uitgroeit Is het nou echt heel bijzonder dat jullie dit voor elkaar hebben kunnen krijgen? Ja, ik denk en dat dit dat een tentoonstelling is die uh, zeg maar uniek is, eenmalig, in die zin dat het bijna onmogelijk is om dit soort werken nog een keer in deze samenstelling uh, bij elkaar te krijgen hoofdconservator Edwin Bekkers van het Van Gogh Museum. Nou is uw belangstelling gewekt. Vrijdag dus, 18 februari, dan gaat de tentoonstelling open voor het publiek. En dan een smakelijke blunder van de minister van Buitenlandse Zaken van India. Zo mogen we het wel noemen. Hij las voor de VN-veiligheidsraad de verkeerde speech voor. Namelijk die van zijn collega uit Portugal. En pas na drie minuten haalt het zelf niet door. Wees een medewerker erop dat hij fout zat. In coordination with the United Nations... Hmm, Oké, okay, zegt hij. Bert Koenders heeft als minister voor Ontwikkelingssamenwerking... regelmatig gesproken bij de Veiligheidsraad. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dit is wel erg, hè? Ja, dit is wel erg. Dit is natuurlijk toch een enorme afgang. Uh, en ik begrijp dat die minister inmiddels gezegd heeft van... ja. Uh, die, je moet aan het begin allerlei keurige dingen zeggen. De voorzitter dank, in dit geval Ban moon die zat daar dus ook. Het was een zitting van de Veiligheidsraad en uh, de werkgroepen die al het werk hebben gedaan. Maar ja, het is toch wel ernstig als je zo lang praat... en dan nog niet weet dat je op een verkeerde <lacht> lijn zit. Dus het is, het is wel ernstig. Want India was er juist heen gegaan om zijn eigen rol... in de toekomst van de Verenigde Naties... omdat ze geen vastlid van de Veiligheidsraad zijn... zeker te stellen. Dus ja, het is wel een beetje een afgang. Ja, en daar heeft natuurlijk niemand het nu over. Want in die toespraak zat bijvoorbeeld wat hij zei... op een persoonlijke nood wil ik mijn oprechte voldoening uiten... Ja. over blije toeval om twee Portugees sprekende naties... Brazilië en Portugal hier vandaag samen te zien. Ook ja. toen ging er dus geen bennetje rinkelen bij hem. Nee, kennelijk niet. Nou ja, het, wijst natuurlijk op, het kan op allerlei dingen wijzen. De, de, de onaardige uh, de verklaring zou kunnen zijn... dat deze man 78 is... en misschien met een enorme jetlag zat dat zou kunnen. Maar dan is het nog natuurlijk niet goed. Het tweede is... Dat die, en dat vind ik toch wel iets ernstiger. Dus het heeft iets te maken met de manier waarop in de Verenigde Naties gesproken wordt. Dat het, eigenlijk, het debat eigenlijk niet meer plaatsvindt. Op het moment dat die speeches worden uitgeschreven. Dus dat betekent dat er allerlei vooroverleg is. En dat je natuurlijk van tevoren probeert om een beleidslijn met een aantal landen in de veiligheidsraad Om daar de overeen, ja, overeenstemming te bereiken. Dat gebeurt vaak ambtelijk. En dan doet die speech er eigenlijk niet dan meer doet toe. doet die speech er eigenlijk niet zoveel meer toe. En ik vind dat wel risicovol. Natuurlijk zijn allerlei voorbereidende ambtelijke werkgroepen zo goed, want je werkt met zo verschrikkelijk veel landen. De veiligheid gaat natuurlijk wat kleiner. Maar goed, je moet natuurlijk toch een heleboel dingen voorbereiden. Maar het echte politieke debat, ja, dat wordt dan eigenlijk niet meer gevoerd. Vandaar dat waarschijnlijk ook niemand anders het kennelijk opviel. Nee, ik, nee uh, dat ik is ook over, waar. Ik over een YouTube-filmpje. Je zag ook iedereen met elkaar praten. En ik heb dat zelf ook wel eens... Gehad Natuurlijk zat Nederland niet in de Veiligheidsraad, maar er worden wel eens landen uitgenodigd. Dus ik ben er ook eens uh, geweest. Ja, dat bereid je toch natuurlijk top en top voor met je ambtenaren. Ja, want dat was wel zo. Want het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat hij zelf die spieten niet had gelezen voordat hij daar ging staan. Nou ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd. Dat weet ik natuurlijk niet. Het is maar wel dat, dat een deed u deur, niet. Het was een, uh, en vervolgens die, die hem dus uh, zei van, ja, dit is niet in orde. Ja. Maar ja, het is wel het niveau van een minister die speciaal naar New York gaat... voor een belangrijke vergadering. En ja, nou ja, het is toch wel heel erg ernstig als je dit overkomt. En in India is het terecht natuurlijk ook grote discussie over. Want India is een trots land zit in heel weinig overlegorganen. En voor hun is juist die vaste zetel in de Veiligheidsraad voor de toekomst heel belangrijk. Nou, en hij, hij zei zelf uh, dat hij het niet had opgelegd. Opgemerkt omdat zoveel toespraken bij de VN op elkaar lijken. Dat sluit een beetje aan. ...bij wat u zegt, ja. eh, dat iedereen daar maar een beetje wat roept... ...en dat het eigenlijk achter de schermen gebeurt. Ja, er is iets dubbels met de VN. Er blijft het enige orgaan waar alle landen met elkaar spreken. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar het nadeel is dat je dus eindeloze sessies hebt... ...en een heleboel achter de schermen gebeurt... ...en dan het, het, het uur als het daar is en de speeches worden uitgesproken... Ja, ...dat dan eigenlijk iedereen met eigen dingen bezig is. Ik vond dat vaak ook heel irritant. Voor veel mensen ook een soort als ze dat zien. En ik zeg ja, hier staat ons land te spreken. En er luistert en... niemand... En de het niemand. En dat vind ik dus ook niet, niet goed. Zo ja, zie je ook gebrek aan vertrouwen dat mensen zouden kunnen krijgen... in die internationale organisatie. Ja, en, en, en dan nog één uh, excuus van hem. Hij zei, er lagen zoveel papieren voor mijn neus. Ja. De, de, is dat u ook wel eens overkomen dat, dat er allemaal speeches al klaarlagen... en dat u nog even goed moest uitkijken dat u die van u wel had? Nou, nee, kijk, je maakt het iedereen kan fouten. Deze fout zou niet overkomen, want in Nederland is het ook kleiner... en we zetten dus dan echt wel onze topmensen in om het goed te doen. Maar wat je wel krijgt, is, denk ik, en dat zal wel gebeurd zijn... Voor mensen die de taal niet spreken of die het willen naslaan, dat is misschien toch wel weer iets positiefs. Worden die speeches ook allemaal op papier gezet ja. en rondgedeeld. En ik denk gewoon dat die Portugese minister die voor hem was, ja, die heeft hem dat papiertje ja. gegeven. En die man is ja met zijn 78 jaar nogmaals gevaarlijk om de leeftijd er alleen bij te betrekken. Maar goed, hij is waarschijnlijk gewoon gaan lezen. Nice. En dat is natuurlijk toch wel een, ja, een beetje smakelijk ook. Er waren al natuurlijk grappen over dat die speech waarschijnlijk... In India, waar al die IT'ers zitten, dat het geoutsourced zou zijn. En dat. India die speech al eerder te pakken heeft. Maar goed. Ja, nou, het is dankzij toch u. Tragisch. Het is niet ja. goed voor de VN. Nee, nou, dankzij ja, u weten we in, in ieder geval natuurlijk. wel wat India daar uh, wilde bereiken. Dank daarvoor, meneer Koenders. Oké. Okay, Goedemiddag. Da. Dag. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Volgens Conta doorkwam kwam dat door het eten van een vervuild stuk vlees. En ook de Spaanse wielerbond denkt nu dat er geen opzet in het spel was. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. De oostelijke helft van het land. Daar regent het af en toe. De westelijke helft, daar is het bewolkt. Maar droog. Ik denk dat vanavond die regen zich nog wat verder naar het oosten... Uh, gaat trekken. Vannacht komen er vanuit het westen een paar opklaringen. In het oosten regent het aanvankelijk nog. En hier en daar gaat mist ontstaan. De temperatuur die zakt naar 1, 2 graden boven nul. Morgen overdag tamelijk veel bewolking. Ik denk wel dat het droog is. Zo af en toe in de loop van de dag breekt de zon ook even door. De kans erop is het grootste in de westelijke helft van het land. Maar verbaas u niet als in het oosten ook even de zon te zien zal zijn. Verder waait er matige zuidoostelijke wind. En het wordt 8 tot 10 graden in het noordoosten. Daar zal het een graad of 6, 7 zijn. Woensdag en donderdag en vrijdag zijn droge dagen. Met tamelijk veel bewolking. Snachts wordt het geleidelijk aan iets kouder. Overdag... Uh, gebeurt dat ook. Vrijdag en zaterdag dan is er af en toe wat zon, is er ook kans op een bui. S'nachts vriest het een paar graden overdag, is het een paar graden boven nul. En vanaf zondag lijkt de dooi weer een inval te doen met regen uit het zuidwesten. In het noordoosten waarschijnlijk aanvankelijk wat sneeuw. En wat daarna gebeurt is niet helemaal zeker. ANWB-verkeersinformatie met op dit moment zo'n 100 kilometer file in Nederland. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knopend Badhoeverdorp en knopend de Hoek staat 3 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. A9 Amsterveen-Alkma tussen Badhoeverdorp en knopend Rotterpolderplein 7 kilometer. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom die is dicht tussen Afrit Schravenpolder en Afrit Ierseke. De vierde is 6 kilometer. Verkeer kan bij Knopend de Pool beter omrijden via Zierikzee. En door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Driebergen Zeist. De vertraging is meer dan een uur.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 minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De militaire raad, die het nu voor het zeggen heeft in Egypte, heeft een paar belangrijke mededelingen gedaan. Zo wil de raad binnen tien dagen de eerste veranderingen van de grondwet doorvoeren. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat gaan ze uh, doen in die tien dagen? Wat gaan ze herschrijven aan die grondwet? Uh, nou, in elk geval niet de hele grondwet, denk ik. Want dat uh, zou te veel tijd Ik denk dat ze zich beperken tot uh, de artikelen die gaan over president en parlement. Dat zijn de artikelen ook waar. Waarom gevraagd werd om die te wijzigen door de pro-democratie-demonstranten. -demo uh, het zijn bijvoorbeeld de artikelen waardoor het mogelijk was dat Mubarak al vijf termijnen als president aan het uh, volmaken was. Uh, het zijn artikelen die bijvoorbeeld uh, heel veel macht geven aan de Nationaal Democratische Partij van Mubarak en uh, andere partijen het leven bijna onmogelijk maken. Nou ja, dat zijn dus allemaal dingen die je moet veranderen. Als je eerlijk en vrije verkiezingen wil hebben over zes maanden. En dat is wat het leger zegt dat ze wil. Ja, en gaan ze dat dan zelf besluiten op basis van die eisen van de demonstranten? Of mag de rest van Egypte die niet aan die demonstraties heeft meegedaan hier ook over mee beslissen? Voor de goede orde hebben we het nog niet van uh, die uh, militaire raad zelf gehoord. Alleen maar van uh, een van de leiders van de jeugdbeweging die dat op zijn Facebookpagina heeft geschreven. En die heeft het erover dat er over twee maanden een nationaal referendum zou moeten komen over die grondwetswijzigingen. En, en, de, wat er dus in geregeld wordt naast parlement en uh, president, ja, dat moeten we nog een beetje afwachten. Want er we zijn wel meer... Rare dingen uh, in die grondwet. Zo is er bijvoorbeeld, uh, uh, het is een vrij seculiere grondwet, um, en is er dus een verbod bijvoorbeeld op religieuze partijen. Ja. Een van de demonstranten, een van de bewegingen, was natuurlijk de moslimbroederschap waar we het al zo vaak over gehad hebben. Uh, dus volgens de huidige grondwet is het voor die partij niet eens mogelijk om mee te doen. Ja, dat zullen ook dingen zijn die veranderd moeten worden en die dus uh, aan het volk voorgelegd worden, die veranderingen. Ja, en degene die jij noemt, hè, die dit op Facebook heeft gezet, dit nieuws wat, wat door iedereen is overgenomen, is dat die Google Manager die nu als een soort informele leider functioneert? Ja, dat is dat kringetje van, van mannen die het dus vanaf het begin af aan geregeld heeft. En uh, waar uh, ook wel van duidelijk is dat ze het van tevoren uh, gepland hebben. En dat zijn dus ook de mensen die uh, tot op het laatst op het trein bleven. Omdat ze zeiden, Mubarak weg, dat is niet voldoende. Uh, er moet uh, iets aan het systeem veranderen. En ik heb toch wel het idee dat het overgrote deel van de harde kern van de demonstranten er nu voldoende vertrouwen in heeft dat het leger serieus is. En, dat is ook, denk ik, waarom het leger dit doet. Zij willen dat vertrouwen van de bevolking. Zij willen dat die demonstraties ophouden. Omdat uh, het leger er veel aan gelegen is. En de Egyptenaren trouwens ook. Dat er weer stabiliteit is in het land. Dat de economie weer op gang komt. Dat de toeristen terugkomen. En krijg jij het idee dat, dat die Google-manager of een van de mensen om hem heen. dat die zelf ook uh, politieke ambities hebben? Ik mm, vind ik het wel lastig te zeggen. Ze hebben zich uh, altijd verklaard achter uh, Mohammed al-Baradij. Die hebben ze naar voren geschoven. Er is wel een, uh, een oppositiebeweging, uh, de, de leider daarvan, die zich wat meer uh, presidentieel begint op te stellen. Maar die jongere beweging, daar heb ik het nog niet over gehoord. En... Uh, ze hebben nog zes maanden de tijd, zou je kunnen zeggen. Ze houden in ieder geval nu de druk op de ketel... en hebben dus contact met het leger over de hervormingen. Sander van Hoorn, dank voor dit politieke nieuws vanuit Egypte. Waar de rust zo langzaam lijkt terug te keren. We mogen ook weer naar Egypte reizen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat wil zeggen, het negatieve reisadvies is opgeheven... voor badplaatsen aan de Rode Zee, aan de golf van Aqaba en ook de golf van Suez. Reizen naar Cairo worden nog wel afgeraden. Maar bij de gidsen, bij de piramides van Gize kunnen ze niet wachten tot de toeristen daar weer komen. De veiligheidscontrole die werkt nog wel, maar geen toeristen die er vandaag door het poortje heen lopen. Het zijn vooral de gidsen bij de Sphinx die ik nu zie liggen. Zo rustig zie je hem eigenlijk nooit in de piramide daarachter. De gidsen die komen hier vandaag. De boodschap hier is duidelijk. Ik wil zeggen aan de toeristen dat ze welkom zijn om terug naar Egypte. Ons land is veilig, ons land is vrij. I would like to tell them that we are trying to, uh, to, to show them the new Egypt. If they will come, they will see the great past and what we hope to be a great present as well. Allora, the Miss Sajor Italian, Venite, non abbiate baura, l'Egypte is sempre sicuro. Ik wil tegen alle toeristen zeggen dat Egypte is een veilige land. We willen jullie allemaal hier komen. Want Ahmed spreekt dus Nederlands. Heeft heeft zichzelf aangeleerd. Op een normale dag, hoe zou het hier nu uitzien? Kun je dat beschrijven? Op een echte dag, normaal mensen, minimum heb je twee. 30.000 30 personen alleen bij de Sphinx. Per, en per dag? Per dag. En ongeveer 50.000 personen alleen bij de grote piramide van ja. ja. En wij wachten op alle die mensen. Ja. Ja. Want nu, nu is er, zijn er helemaal geen toeristen of zijn ja, er nog maar, wel Ja, maar er, er zijn wel een paar toeristen, maar heel weinig. Bijna geen toeristen. Ja. Je zei dat je uh, een van de jongeren van 25 januari bent. Je hebt dus de hele tijd op het plein gezeten ook. Ja, ik heb, ik, ik, uh, ik heb de hele tijd bij Attahir plaats gebleven. Ja. En aan het eind, wij hebben het gewonnen. Ik heb uh, toch ook heel veel taxichauffeurs en gidsen gesproken die zeiden: wij willen stabiliteit. Dus denk dat met die stabiliteit. Dus heel veel van je collega's, had ik het idee, waren juist voor Mubarak. Over het algemeen, toerisme gaat goed. Ik persoonlijk, ik verdien echt genoeg, genoeg centjes. En ik leef als een koning, ik leef heel goed. Maar de vraag is, er zijn veel arme mensen in Egypte. Ik denk niet alleen aan toerisme. Ik denk niet alleen aan mijzelf. Ik denk aan iedereen. Ja, echt heel hard krijg je natuurlijk niet te horen van mensen die voor Mubarak waren. Maar op een gegeven moment was de verdenking van de demonstranten ook dat de paarden en de kamelen die ik nu zie voor die piramides... dat dat de paarden en de kamelen waren die tijdens die dag van Geweld het Tahrirplein opgerend kwamen en daar mensen onder de voet liepen. Nou ja, dat zullen mensen hier niet meer toegeven. Maar dat mensen het er moeilijk mee hebben, dat blijkt toch nog wel. Het punt is dat we moeten weten wie er na zes maanden Want tot nu toe iedereen het over stabiliteit. Hoe we onze vrede en veiligheid kunnen terugkrijgen. De komende zes maanden denk ik dat het stabiel blijft, zegt deze gids. Want dan is het leger aan de macht. En hoe het daarna gaat als er verkiezingen komen, ik weet het niet. Hij heeft er wel vertrouwen in, maar het gaat schoorvoetend, geloof ik. Er staat een stijger voor de Sphinx en daarachter die magistrale piramides. Een asfaltweg die loopt omhoog en die asfaltweg die is bijna leeg. Wanneer denk je dat er weer 20.000, 30 30.000 toeristen per dag zullen lopen hier? Over een maand, ik wacht op 20.000 toeristen bij de Sphinx hier. is het. 20.000 toeristen wil die hebben daar. Sander van Hoorn was bij de piramides van Gizeh. Ja, iedere snipper is nieuws in Engeland bij het huwelijk van prins William en Kate Middleton. De voorbereidingen worden in Groot-Brittannië op de voet gevolgd. Wij doen een klein beetje mee. Hicke Jippes in Londen. We, we gaan je niet elke dag bellen hoor. Wel vandaag, want er zijn wel een paar nieuwtjes hè. Hicke? Hicke Jippes, kan je mij horen in Londen? Heh. Nou, we moeten nog eventjes geduld hebben. We proberen er opnieuw uh, te bellen. In de tussentijd gaan we u eventjes bijpraten over de verkeersinformatie. Ja, het is een heel normale file vandaag, op maandag. Het is in totaal 110 kilometer file. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. We, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Knopendel en Zalbommel, daar is 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. A9 amsterveen alkmaar Tussen Knoopend Padhoevedorp en, en Knoopend Rotterpolderplein, 8 kilometer... En dan de A58, die is dicht tussen Afrit Schravenpolder en Afrit ierseke door een kapotte vrachtwagen. Het verkeer kan beter omrijden bij Knopende de Poel via Zierikzee. Dankjewel. Ja. Dat was uh, de verkeersinformatie van Erwin de Hart. Hikie Jippes, hebben wij nu contact? Wij hebben contact. Ja, wij bellen jou vanwege wat nieuwtjes die vandaag bekend zijn geworden uh, over het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. Vertel. Hun secretariaat heeft bekendgemaakt dat uh, Prins Harry de getuige wordt van. Prins William en dat het zusje van Catherine, Pippa, de getuige wordt van Catherine. Um, en verder is er bekendgemaakt dat er uh, vier bruidsmeisjes en twee paasjes uh, zullen zijn. Uh, uh, tijdens het huwelijk. en dat die um, voor een gedeelte uit wederzijdse families komen. Oké, okay, dat zijn niet meisjes en jongetjes van het volk? Dat zijn niet meisjes en jongetjes van het volk. Dat kunnen we niet oh. hebben, de heffen zomaar. Uh, uh, uh, kleine stukjes bloemen uh, strooiend. Nee, dit zijn uh, onder andere een uh, kindje van, uh, van vrienden van uh, William, die al een klein kindje hebben, de Van Kutsums. Uh, die uh, trouwens uh, aan uh, een Nederlandse familie geparenteerd zijn. En waarmee uh, stillen de Britse media verder hun honger naar nieuwtjes uh, over dit paar? Nou, elk nieuwtje is goed. Uh, we weten onder andere uh, uit Schotse bron dat het paar op uh, 25 februari bij het 600-jarig bestaan van hun beide universiteit in St. Andrews aanwezig zal zijn. De eerste keer dat ze zich weer op die manier als verloofd paar uh, vertonen. Uh, maar wat we, waar we vooral erg van gesmuld hebben is dat uh, vorige week um, uh, de uh, aanstaande bruid. En Camilla, de echtgenoot van Charles, een uh, lunch hadden in een uh, chic uh, Londens uh, restaurant, open en bloot, vergezeld van het zusje Pippa van Kate en de dochter van Camilla. En iemand zat daar in de buurt en die heeft met een bloknootje ijverige aantekeningen zitten maken over wat hij kon opvangen uit de conversatie en dat aan de Daily Mail verteld. Uh, wat er is opgevangen, is dat Camilla op een gegeven moment zei: als ik je advies mag geven, hoe, hoe de discussie toen verder ging, weten we natuurlijk niet, maar pikant, pikant. Nou. No. En... Um, en het, het um, allerpikantste iemand zou gezegd hebben er kan natuurlijk nog van alles misgaan waarop Catherine zou hebben gezegd ja het kan natuurlijk zijn dat William niet komt opdagen ja nou oké okay, goed voor zover de betrouwbare verslaggeving uit het restaurant uh, want daar werd niks gezegd over de jurk want daar weten we de, nog niet zoveel van de jurk is Super uh, geheim, hoewel er allerlei ontwerpers zijn onder wie Bruce Oldfield, die zich op televisie laat interviewen over uh, de vraag wie de jurk gaat maken, wetend dat hij zelf graag uh, uh, kandidaat zou zijn. En die zegt dan dat hij, uh, uh, dat hij niet nee en niet ja zegt. Daarmee dat, heeft hij ja. niets gezegd, maar houdt zichzelf natuurlijk prettig in de markt. En dat is de man die ook de jurk van Diana maakte? Nee, nee, nee, dat is door de Emanuels gedaan... die destijds die grote schuimtaart maakten. Die zijn al lang uit elkaar en die ontwerpen niet meer samen. Okay. Maar Kate is wel gezien bij een factory outlet in de buurt van Oxford... in de winkel van meneer Matthew Williamson... die uh, nogal gewaagde jurken maakt, die ze ook wel eens eerder aan heeft gehad. Dus daar kun je ook weer van alles uit afleiden, of niet? Hieke, we zullen je gedoseerd bellen de komende tijd. Dank voor jouw verslag van vandaag vanuit Engeland. Voetbalclub BV Veendam wil een andere naam. En dan ook nieuwe shirts met een nieuw logo. BV Veendam-directeur Henk IJsing, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst die naam. Wat is de reden dat u die wil veranderen? Nou, even, even om een aantal redenen. Ik wil nog niet zozeer de naam veranderen. We zullen daar de supporters naar gaan vragen. En mocht dan blijken dat, uh, dat ze de huidige naam prima vinden... dan uh, zullen we natuurlijk niet, uh, niet gaan veranderen. Uh, wat is de reden? Ten eerste, uh, ik vind uh, dat je um, supporter wordt van een club... en niet van een bedrijf. BV betaalt Voor daarvoor maar iedereen denkt besloten de vennootschap. Mm -hmm. BVNAM klinkt dus gewoon veel te zakelijk. Um, daarnaast um, heeft um, VNAM um, sinds een aantal jaren een uitermate slechte imago door alle financiële problemen. Met name vorig jaar, mei, juni, door het vierde moment, toen is en ook uitgesproken. Nou, we willen graag het imago om hebben. Dus ook daar past een naamsverandering bij. Want, want um, uh, even als voorbeeld, waarom um, kan Feyenoord wel een aantal tientallen miljoenen schulden hebben, maar zijn, is het wel de club van het volk met een eigen legioen? Uh, waarom uh, had Aijs vorig jaar behoorlijk vliezen? zijn het wel de zone En waarom zijn bijvoorbeeld de Graafschap wel de, wel de superboeren? Uh, dus in dat kader hebben we begin november vorig jaar een positioneringsavond gehouden... om eens te kijken van waar staat nu Veendam voor. Nou, een positioneringsavond? Een, een positioneringsavond, zei u? Uh, dus op, ja, ja, om eens te kijken van wat is nu het merk Veendam. Dus wat ik net aangeef die betaald voetbalclubs, hebben een bepaald imago... Gode zone, Club van het Volk eigen Legion superboeren... maar waar staat nu Veendam voor? Durfstekers! Nou, we, um, clubbreed vorig jaar november... Um, alle stakeholders van de club uh, uitgenodigd van supporters, oud supporters, van sponsors, de, -sponsor, de media er meteen bij, de overheid, om eens te kijken van wat is nu het merk Veendam, wat is het DNA van Veendam. Nou, ja, ik, zijn... ik, ik zei net turfstekers. Oh ja, oh ja, nou, nou ja, goed, de, de, die avond heeft onder andere ook opgeleverd, sorry, ik, ik luister slecht. Geef um, dat. Um, heb um, ik ook wel eens. Uh, nee, sorry, die, die avond heeft opgeleverd um, dat Veendam staat voor, voor de veenkolonien, uh, voor turf, voor, uh, voor strokaton, uh, voor, voor dat soort dingen. Nou, daar kun je in, in, in logo en naam heel veel leuke dingen mee. Echt waar? De, de, de ja. turfstekers, ja, in een logo, dat kan. Nou ja, even als voorbeeld uh, op, op het gebied van logo. Uh, even, even een Engels uitstapje. Um, de West Ham United, de Hammers uh, in Engeland, hebben uh, een hamers in het logo. Um, uh, Arsenal, de Gunners, hebben een kanon in het logo. Dus waarom zouden wij niet een, een logo pakken dat, dat, dat uh, teruggaat naar het verleden, maar dan in een moderne jasje? Ja, maar, maar de um, turfstekers in de, in de naam van de club zie ik dan niet zo snel, of u wel? Nee, maar goed. Dat, dat, dat, is, dat is op zich ook niet, niet, niet, niet wat de bedoeling is. Uh, nee. Alleen je kunt, je kunt um, vanaf, vanaf Turf en vanaf Veenkoloniën, dus kolonisten... We ...kun wel een, een, een aantal hele dingen bedenken. En moet Veendam uit de naam, vindt u, van de club? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Um, dus daar waar ik roep, um, dat er niet absoluut een nieuwe naam moet komen... ...dan moet de supporter bepalen. Um, hoeft mij ook de naam Veendam? Uh, absoluut niet uit de naam. Maar de kolonisten van Veendam is een optie? Eh, nou, zo, zo heet wel mijn plan het reddingsplan, maar dat lijkt me geen, uh, geen prima naam voor, uh, voor, voor, voor VeenDam. Want ik vind dat bek niet, uh, niet voor een, uh, voor een betaald voetbalclub. KVV kom je dan op? Nou ja, zo so, so, so, so, zou ik kunnen bedenken, je zou het ook een keer op Engels, in zijn Engels kunnen doen. Je, je hebt een aantal varianten. Nou, We hebben een, een, een marketingbureau in de la compuy uit Groningen, die heeft een aantal hele leuke voorstellen. En, en daar gaan we gewoon de supporters door middel van een mediacampagne um, en ook eigenlijk Oost-Groningen-breed, wat mij betreft zelfs Nederland of wereldbreed, uh, bij betrekken dat ze gewoon een aantal keuzes krijgen voorgelegd waarbij de huidige naam en ook het huidige logo en ook het huidige shirt vanzelfsprekend een van de keuzes is. Ja, en dan mag... mogen ze het kiezen. Ja, mogen wij die andere opties horen of houdt u dat nog even nee, nee, in? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee, dat, dat, dat, dat gaan we niet doen. Uh, dat gaan we breed uitrollen. Dat moet ik volgens mij oh. niet zo voor de telefoon op een simpele maandag-namiddag gaan verpakken. Nou, als u dat breed heeft uitgerold in Veendam... dan bellen we graag nog een keer terug, meneer Eijssel. U krijgt daar uh, zeker zijn uh, persbericht op. Goed, dag. Van nu nog Uitekend. BV Veendam. Dag. Justitie in Hongarije gaat een oorlogsmisdadiger... uit de Tweede Wereldoorlog vervolgen. Het gaat om Chandor Kipiro. Kipiro. Hij zou misdaden hebben gepleegd in Servië. David-Jan Godvois. David-Jan, wat zou u daar gedaan hebben? Waar wordt hij van verdacht? Nou, die Capiro was in de Tweede Wereldoorlog een jonge officier in dienst van de Hongaarse politie. En Hongarije was toen een satellietstaat van Nazi Duitsland. En uh, dat had het uh, noordelijke deel van Servië in handen, dus de Hongaarse troepen. Nou, daar hebben de Hongaren op een gegeven moment een verzetshaat van de, van de Joegoslavische partizanen opgerold. En als uh, repressie voor dat verzet hebben ze in 1942... en tja, dan lopen de schattingen uit één van van 1200 tot wel 4000 mensen gearresteerd... Doodgeschoten en in de, in de Donau gegooid. En dat waren vooral Serviërs en Servische Joden. Nou, die slagpartij is bekend geworden als de slachting van Novi Sad omdat het in die stad gebeurde. En het is de ergste misdaad die Hongaarse troepen in de Tweede Wereldoorlog hebben gepleegd. En waarom gaan ze in 2011 over tot vervolging daarvan? Nou, dat is wel eerder gebeurd hoor. Hij is in 1943 al door in Hongarije zelf veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Maar die straf die heeft hij nooit uitge uitgezeten. Sterker nog, net na zijn veroordeling is hij naar Oostenrijk ontkomen en later naar Argentinië gevlucht. Nou, Kort na de oorlog in 1946 toen de communisten het voor het zeggen hadden in Hongarije is hij nog eens een keer bij Verstek veroordeeld tot 14 jaar. Maar toen zat hij dus al in Argentinië en ook die straf heeft hij nooit, nooit uitgezeten. Vervolgens is hij in 1946 96, ...teruggekeerd naar Budapest. Uh, maar dat had aanvankelijk niemand in de gaten... ...totdat het Simon-Wiesenthal-centrum hem uh, in 2006 ontdekte. Uh, en uit, ja, verder in 2008, twee, twee jaar later dus... ...heeft Servië nog eens een keer om zijn uitlevering gevraagd. Maar dat kwam er niet van. Omdat Hongarije, net als overigens veel andere landen... ...geen staatsburgers uitlevert. En ja, nu is het te zover. Waarom nu precies? Dat is niet helemaal duidelijk. Ik vermoed omdat het Simon-Wiesenthal-centrum... ...met nieuwe bewijzen is gekomen. Ja, want er wacht hem wel echt een nieuw proces. Het is niet zo dat hij destijds is veroordeeld... dat hij gewoon nu gelijk de gevangenis in gaat? Nee, het, uh, is het wordt een nieuw proces. Ja. Um, en ja, dat, dat zal een probleem worden, want de man is al 95. Deze week wordt hij 96. En dat zal ongetwijfeld door zijn verdediging worden gebruikt. En dit soort uh, rechtszaken die, die hebben nogal de neiging om jaren te duren. Dus het is allerminst zeker dat hij het einde haalt. David Jan, Godfra was dat. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht. Mario Hagman. Op de site van NRC Handelsblad een verhaal over de gezondheidstoestand van ex-president Mubarak van Egypte. Volgens de krant doen vandaag berichten de Ronde dat Mubarak in een niet al te beste gezondheidstoestand verkeert. Kranten in Cairo melden dat hij af en toe het bewustzijn verliest, depressief is en weigert medicijnen in te nemen. Mubarak verblijft in de badplaats Sharm el Sheikh sinds zijn vertrek vrijdag als president van Egypte. De ambassadeur van Egypte in Washington zegt dat hij ook heeft gehoord dat de 22 80-jarige Mubarak er mogelijk niet al te best aan toe is. Maar volgens Handelsblad kon of wilde de ambassadeur geen verdere details geven. Hoezo de provinciale verkiezingen leven niet? In Friesland denken ze daar heel anders over. Daar is een speciale website gelanceerd met de naam Friesland kiest. Op die site komt alle verslaggeving van de drie Friese media rond de statenverkiezingen van 2 maart samen. Valt te lezen op de voorpagina van het Fries Dagblad. Daarmee wordt volgens de krant geschiedenis geschreven. Niet eerder werkte Omroep Friesland, de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad op zo'n intensieve manier samen. Hoofdredacteur Lutzen Koistra noemt de verkiezingen... de ultieme uitdrukking van de kwaliteit van een samenleving. Hoe belangrijk het is om daarbij volwaardige media te hebben... maakt de situatie in Egypte wel duidelijk, zegt Koistra in zijn krant. Een jongeman die afgelopen woensdag in Amsterdam-West... een Hitlergroet bracht naar Rabijn Evers... zal inmiddels wel spijt hebben van zijn mediaoptreden. Zijn actie was ruimschoots te zien bij het actualiteitenprogramma Poon News. De politie is nu op zoek naar de man, blijkt uit een bericht met foto op de site van AT5. De rabbijn deed mee aan een zogeheten dialoogwandeling door Amsterdam-West... met moslims, een bischop en een aantal mensen van protestantse huizen met de bedoeling om religieuze tolerantie te vergroten. Ponews legde op camera vast hoe de jongeman die Hitler goed bracht. De rabbijn heeft aangifte gedaan inmiddels van het incident. De BBC maakt melding van de lancering van de eerste mobiele telefoon... met de mogelijkheden van een Playstation. De lancering van de spelletjes-telefoon was op een beurs in Barcelona... en daar was meteen grote belangstelling voor het toestel, constateerde de omroep. De zogenoemde Xperia Play van Sony Ericsson... wordt gezien als een nieuwe stap in de moordende concurrentie... Tussen smartphones. Het CDA heeft twee nieuwe kandidaten gevonden voor het voorzitterschap van de partij, dat schrijft de NRC Handelsblad. In december haakten oud-burgemeester Deetman van Den Haag en hoogleraar Grapperhausen af. Beiden wilden alleen verkiesbaar zijn als ze de enige kandidaat waren. De twee belangrijkste nieuwe kandidaten voor het voorzitterschap zijn Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland, en de Utrechtse predikante Rut Peetoom. Voor de CDA-leden valt er wat te kiezen. Peter Om is kritisch over de huidige coalitie. Op het CDA-congres stemden ze tegen. Volgens bronnen van NRC Handelsblad binnen het CDA... is Van der Tak wel voorstander van samenwerking met de PVV. Tot slot nog wat Valentijnsnieuws. Barbie en Ken zijn na een scheiding van zeven jaar weer herenigd. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Op Valentijnsdag in 2004 besloot de fabrikant van de poppen... dat het wel welletjes was met de relatie. Waarschijnlijk omdat Ken niet meer zo goed verkocht. Maar is de hereniging van Barbie en Ken wereldkundig gemaakt. De reden, Ken was toch eigenlijk Barbies beste accessoire... zo heeft de speelgoedfabrikant ontdekt. Hij is nu terug in een verbeterde versie. Hij heeft een achternaam gekregen en heet nu voluit Ken Carson. Zijn sterrenbeeld is Vissen en hij is twee jaar jonger dan zijn vriendin. De mannen in Nederland boffen toch maar. Valentijnsdag slaat lang niet zo'n groot gat in hun budget. Als bij de Thaise mannen. De Nederlandse man kan voor een paar euro een gebaar maken. In Bangkok moet een man al gauw 45 dollar neertellen. Voor één enkele rode roos. Dat blijkt uit een vergelijkend ware onderzoek van CNN: 45 dollar voor één roos. Ja, in Nederland een paar euro bij de bloemist. krijg je nog wel. een mooi cellefaantje eromheen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug. Tot zo. Hallo. Hartstikke leuk dat u er allemaal bent vanavond. keer gezellig. En het gaat eigenlijk helemaal de hele tijd alleen maar over sprookjes. Zometeen om zeven uur. En het gaat eigenlijk over prinsessen. Ik ben zelf ook een prinses. Karin Bloemen. Ja, want elke prinses wil een sprookje. Luister naar Kunststof. Zo ook ik. Zometeen van zeven tot acht. Ja, het is kei gaaf. Karin Bloemen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.